8 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Regeerakkoord treft chronisch zieke hart, zegt Koepelorganisatie. NS roept de reiziger op in actie te komen tegen geweld. En Erben Wennemars organiseert alternatief voor Marathon New York. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er, in, gaan er een paar duizend euro per jaar op achteruit door de maatregelen in het regeerakkoord. Dat heeft de koepelorganisatie CG Raad berekend. Vooral de groep chronisch zieken met een inkomen tussen modaal en twee keer modaal wordt hard getroffen, zegt de belangenorganisatie. Het eigen risico gaat stijgen en de zorgtoeslag verdwijnt. Verder zijn de ziektekosten niet meer aftrekbaar voor de belasting en wordt bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp in veel gevallen niet meer vergoed. Het Centraal Planbureau bevestigt dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procenten op achteruit kunnen gaan. RTL Nieuws meldde gisteren dat vooral de koopkracht van mensen met een uitkering, gepensioneerden en alleenverdieners wordt getroffen. Het CPB laat in een reactie weten dat de berekende koopkrachtcijfers inderdaad mogelijk zijn.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 De Partij van de Arbeid houdt vanmiddag een formatiecongres in Den Bosch. De leden kunnen zich uitspreken over het regeerakkoord dat door het bestuur met een positief advies wordt voorgelegd. De leden kunnen vanmiddag geen wijzigingen aanbrengen, maar alleen het hele regeerakkoord steunen of afwijzen. De verwachting is dat het congres akkoord gaat met regeringsdeelname. NS-directeur Thijssen roept treinreizigers op in actie te komen als medewerkers van de spoorwegen slachtoffer worden van geweld. We kunnen het niet alleen, schrijft Thijssen in een open brief die op de website van het spoorbedrijf staat. Ze zegt er wel bij dat reizigers nooit zichzelf in gevaar mogen brengen. NS-medewerkers krijgen steeds vaker te maken met geweld. Dit jaar werden 37 conducteurs en machinisten tijdens hun werk zo zwaar mishandeld dat ze tijdelijk niet konden werken. In 2011 waren dat er 17. Om het geweld in treinen tegen te gaan bekijkt NS of veel plegers een treinverbod kunnen krijgen. Nog dit jaar moet in het zuiden van Nederland een proef beginnen. Koen Everink spreekt tegen dat hij Estelle Kruif heeft beledigd. Dat zei Everinks advocaat in het tv-programma Pauw en Witteman. Everink werd in juli op het Dance Face Sensation in de Amsterdam Arena zwaar mishandeld. Voor die mishandeling staat de kickboxer Badahari terecht, die op het feest was samen met Estelle Kruif. Gisteren zei de advocaat van Harry op de Proforma-zitting dat Everink een beledigende opmerking over Estelle Kruijf had gemaakt. Harry zou de zakenman daarna een corrigerende tik hebben gegeven. Amerikaanse sterren hebben in een tv-uitzending mensen opgeroepen om geld te doneren voor de slachtoffers van Sandy. De storm heeft in de Verenigde Staten meer dan 100 mensen het leven gekost en richtte voor miljarden schade aan in het Noordoosten. Er waren optredens van onder andere Mary J. Blige, Sting en Bon Jovi. Hoeveel de inzamelingsactie heeft opgebracht is nog niet bekend. Oudschaatser Erben Wennemars wil morgen een hardloopwedstrijd houden in Central Park in New York. De Holland Run moet een alternatief zijn voor de ongeveer 2000 Nederlanders die de marathon van New York hadden willen lopen. Wennemars zegt al 150 aanmeldingen te hebben. De marathon van New York is op het laatste moment alsnog afgeblazen vanwege de nasleep van Storm Sandy. Sommige deelnemers hoorden pas na aankomst in Amerika dat de marathon niet doorging. Werner Mars zegt dat hij in zijn hotel huilende mensen aantrof. Facebook gaat nieuwe gebruikers er nog beter op wijzen hoe ze hun privacy-instellingen kunnen aanpassen. Het social media-netwerk neemt die maatregel na het nieuwe kritiek op de manier waarop het bedrijf met de privacy omgaat. Nieuwe gebruikers worden vanaf nu automatisch langs een aantal stappen geleid, waarmee ze kunnen bepalen welke informatie ze wel of niet willen delen met anderen. Ook de laatste Amerikaanse Space Shuttle staat nu in een museum. De Atlantis werd vanuit een hangar in Florida overgebracht naar het bezoekerscentrum van het Kennedy Space Center. Daar wordt in juli rond het ruimtevaartuig een grote tentoonstelling georganiseerd. Alle nog overgebleven Space Shuttles staan nu in een museum. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het overal bewolkt en neemt de kans op buien toe. In het westen kan het vanmiddag onweren. Maximaal liggen rond een graad of acht. En langs de westkust staat een vrij krachtige westenwind. Morgen eerst droog en af en toe zon, maar in de middag opnieuw regen.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 Goedemorgen, het is zaterdag 3 november en het historisch erfgoed is boos. Oftewel, de eigenaren van oldtimers vinden het niet eerlijk dat ze belasting voor hun oude karretjes moeten gaan betalen. Chronisch zieken vrezen de rekening van het nieuwe kabinet en de VVD-achterban blaast stoom af. Mark Rutte moest voor een zeer kritische zaal op de Veluwe... tekst en uitleg geven over de afspraken in het regeerakkoord. In de zaal allemaal VVD-bestuurders die zich afvragen... hoe ze dat akkoord op lokaal niveau moeten uitleggen. En vooral die stijging van die zorgpremie... waar het nu al dagenlang over gaat. Rutte is zich bewust van de onrust. En ook als het af en toe knettert tussen ons en Nederland... en zelfs als het af en toe knettert bij ons in de VVD, juist dan zullen wij tijd nemen om met elkaar het gesprek aan te gaan... en precies duidelijk te maken wat wel en niet waar is... en waarom we doen wat we doen. Dames en heren, vanuit die overtuiging zie ik erg uit... naar de gedachtenwisseling die wij het komende uur met elkaar gaan hebben. Dank jullie wel. Alexander Broeg, fractievoorzitter van de VVD in Weesp. Uh, ik ben de afgelopen dagen door heel veel inwoners niet alleen VVD is benaderd. En ik wil toch nog even terugkomen op de inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering. Is natuurlijk niet wat de VVD graag wil, maar je neemt wat en je geeft wat. Uh, maar kan ik de inwoners vertellen dat de knoppen zijn geïnstalleerd... maar dat er nog aan gedraaid kan worden dat het systeem nog ingeregeld moet worden? Want dat precies, hele... dat is mijn boodschap. Dat is precies mijn boodschap. Precies mijn boodschap. Ik kan er niks mooiers van maken. Ja, zo is het. Kijk, wij kunnen ons allemaal realiseren dat u concessies heeft gedaan. En wij kunnen ons zelfs realiseren dat u concessies doet... op dingen waar wij als VVD'ers principieel tegen zijn... namelijk het inkomensafhankelijk maken van dingen. Maar wat ik wel heel vervelend vind... is dat het maandag naar buiten komt en dat we nu op vrijdag zitten... en dat we nu pas horen dat het alleen maar een systeem is... waar nog aan de knoppen gedraaid moet worden... Waarom is er niet meteen op hetzelfde moment in de communicatie van de VVD... naar zijn eigen leden en zijn eigen achterban veel meer gedaan... om de mensen de munitie te geven om te verdedigen wat u als akkoord heeft afgesloten? En daar hebben wij als lokaal een probleem mee. Ja, ik geloof niet dat deze week de tekstboeken ingaat... als een schoolvoorbeeld van briljante crisiscommunicatie. Ik ben het daar zeer mee eens. En daar ben ik dan in de eerste plaats ook nog verantwoordelijk voor. Dat is nog het ergste. Nee, dat klopt. Maar het allerergste is dat het de partij schaadt. Het lastige is alleen, mensen, als je een regeerakkoord schrijft. met zoveel maatregelen die allemaal nog moeten worden uitgewerkt. en er komt zo'n storm omdat op één onderdeel. kaal. En nogmaals, ik verwijt het de omroepen niet. want wat ze gewoon gedaan hebben is kaal, gekopieerd. en vermenigvuldigd wat in die regel staat. Dat moet allemaal worden uitgewerkt op al die aspecten die ik heb genoemd. en bekeken en op zijn extreme worden gecorrigeerd. Als dat gebeurt, en je kunt het voorspel ik u maar even onder elkaar, te zeggen media... bij op nogal 15 à 20 dingen van het regeerakkoord doen... dan heb je natuurlijk een perfect storm te pakken. En die hebben we deze week. En de manier waarop ik daarmee ben omgegaan deze week, was niet de meest briljante manier. Dat geef ik ook onmiddellijk toe. De premier met enige zelfreflectie. Politiek uh, verslaggever Wilma Borgman die was er gisteravond daar in Lunteren bij. Wilma, nou uh, heb ik hier voor mij liggen de Telegraaf en het AD. De Telegraaf zegt, Rutte weet het niet. Het Algemeen Dagblad zegt, Rutte sust de achterban. Nou, jij was erbij, zeg het maar. <laughs> Misschien moet je vaststellen Bert dat ze allebei eigenlijk wel een beetje gelijk hebben. Ja. Want uh, die achterban die daar zat gisteravond, uh, de VVD-bestuurders, die waren blij met de uitleg. En die waren blij met uh, die toch wel ruitelijke erkenning van Rutte dat hij de ophef van deze week heeft onderschat. Um, hij was ook blij dat hij de moeite nam om naar de achterban te luisteren. Mensen zijn ook best bereid om erop te vertrouwen dat het goed uh, komt allemaal. Uh, dus in die zin heeft hij de ophef gesust. Maar de inhoudelijke duidelijkheid is er nog steeds niet. Uh, sterker nog. Noch. Rutte heeft misschien alleen nog maar bijgedragen aan nog meer verwarring. Want hij zei steeds maar dat al die rekenvoorbeelden die um, de laatste week in de krant hebben gestaan. Die bij ons, bij RTL, op radio en tv zijn geweest. Dat zijn extreme voorbeelden. Die zijn gebaseerd op um, woeste vertalingen van een zinnetje in het regeerakkoord. En volgens Rutte kunnen we nog helemaal niet weten of die wel kloppen. Um, en dat gold ook voor de cijfers van uh, RTL van gisteravond. Min 25% in koopkracht voor sommige groepen. Nou Rutte zei dat kan helemaal niet waar zijn. Maar ja, uh, het zip. SPB denkt toch van wel. En uh, Rutte liet de zaal dus in onzekerheid. Hij zei, we weten het pas als die regelingen zijn uitgewerkt in concrete wetten. Um, bij die uitwerking wordt rekening gehouden met uh, onbedoelde gekke bijeffecten. Maar we weten dan niet wat die gekke bijeffecten zijn. Nee. Nou was Diederik Samson gisteravond ook op pad uh, naar de PvdA-achterban. En die zegt gewoon van, nou, er is sprake van onterechte bangmakerij. En die laat dan een aantal cijfervoorbeelden daarop volgen. Waarom kon Rutte dat niet gewoon zeggen? Ja, je hoort het hem zeggen. We weten het niet. We kunnen het niet zeggen omdat het niet duidelijk is. De beroemde uitwerking moet er eerst zijn. Je hoort hem zeggen: er zijn knoppen geïnstalleerd waar nog aan kan worden gedraaid. Wat opvallend is, is dat hij er in elke zin bij zegt: dit is een concessie aan de PVDA. Het is een concessie die niks kost, die ook niks oplevert, trouwens, behalve de inwilliging van een belangrijke eis van de PVDA. En in ruil daarvoor steunt de PVDA dan die 16 miljard aan bezuinigingen. En misschien is het voor die PvdA-leden die eh, nu misschien wel onderweg zijn... naar hun formatiecongres in Den Bosch... een belangrijk argument om ja te zeggen tegen dat regeerakkoord. En wat ik gisteravond na afloop van die bijeenkomst hoorde in Lunter... is eh, dat het misschien wel een beetje raar zou zijn... als Rutte de dag voor dat PvdA-congres die concessie zou nuanceren. Dus ook om die reden... Eh, kon hij niet anders dan, nee. nou jij ja, zou bijna zeggen, de pijn bij de VVD-achterbanden nog een beetje invrijven, Want dat maakte dan voor Samsung weer makkelijker om zijn achterband te overtuigen. Ja, Jij zegt, het kost niks, het kost hem natuurlijk wel wat. Het kost hem zijn imago. Ja, want dit, dit, je hoort hem zeggen, dit levert de partij schade op, maar dit levert hem zelf absoluut ook schade op. Uh, ik volgde VVD toch al een aantal jaren, maar ik heb de achterban in jaren niet zo kritisch gehoord als gisteravond. Iemand zei zelfs, uh, dit lijkt op de situatie rond Rita Verdonk. Nou, daar hebben ze nog steeds traumas van, dus kan je nagaan hoe er tegenaan wordt gekeken door sommigen. Uh, het is ook de eerste keer dat er zoveel ophef is onder VVD'ers. Uh, en wat er toch aan Rutte blijft kleven, is het beeld dat hij een beetje losgezongen is van zijn basis. Hij wil wel heel graag regeren, wordt er ook onder VVD'ers gezegd. En hij is dus bereid om daar heel veel voor in te leveren. Uh, ook niet voor het eerst, want uh, kijk naar de samenwerking met het CDA. Nou, daar was misschien nog reden voor, omdat uh, het CDA daar niet heel gemakkelijk instapt in dat eerste kabinet uh, met Rutte. Uh, maar bij het Katshuis konden de achterban zich ook al veel minder voorstellen bij alles wat er werd ingeleverd. En in het lenteakkoord daarna, de tax, de btw-verhoging. En nu dan uh, dit regeerakkoord, deze concessie. Het moet nu wel een beetje klaar zijn, was het uh, gevoel onder die VVD'ers. Uh, nou ja, Rutte heeft nu gezegd, uh, er komt snel een uitwerking van die maatregel. De komende weken zijn er allerlei uitleg bij inkomsten door het hele land. Uh, niet in eerste instantie met hemzelf, maar vooral met Kamerleden. Nou, dat lijkt me dan ook weer lastig voor hen. Want die vinden het ook allemaal niet even geweldig, weten wij sinds die uh, langdurige vergadering van donderdagmiddag. En dan is er op 24 november weer een congres en daar zijn dan de gewone VVD-leden en misschien is er tegen die tijd dan wel duidelijkheid want uh, één ding staat wel vast, het mag dan in het regeerakkoord staan als de uitwerking van de plannen betekent dat mensen er inderdaad honderden euro's per jaar op achteruit gaan of per maand zelfs op achteruit gaan, dan heeft Mark Rutte in zijn partij een groot probleem. Ja, En dan hebben we het nog niet eens over het nieuws waar we het nu over gaan hebben, over dat de chronisch zieken en gehandicapten het ook heel moeilijk gaan krijgen met de plannen van het kabinet. Dankjewel Wilma, want die chronisch zieken en gehandicapten, die gaan eh, namelijk barre tijden tegemoet. Dat vrezen ze. Want los van een hogere premie... verliezen ze allerlei tegemoetkomingen die ze nu nog wel krijgen. Angelique van Dam die is directeur van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. Iedereen die gediagnosticeerd wordt met een chronische aandoening, die krijgt te maken met een hoop onzekerheden. En die onzekerheden, die hebben dus te maken met het feit van kom ik ooit nog wel aan het werk? Uh, wat mag ik nog wel? Wat mag ik nog niet? Uh, welke behandelingen zijn er over? Kan ik nog mijn inkomen zelf uh, verdienen? Of uh, he, ga ik naar een, een bijstandssituatie waar ik afhankelijk ben uh, van anderen wat ik nog wel mag krijgen en wat ik nog niet mag krijgen? En worden chronisch zieken uh, dan harder getroffen met de maatregelen die nu in het het staan dan uh, zeg maar gewone zieken, zoals u en ik? Uh, Jazeker, Chronische uh, zieken die blijvende beperkingen hebben... die dus invloed hebben op het leven van alle dag. Uh, als het ware, rij je met je gammele kar, moet je nog twintig jaar het leven door. Die worden veel en veel harder getroffen. Waar zit uh, dat in? De regering neemt maatregelen uh, die te maken hebben met het feit dat kosten die gemaakt worden... niet meer worden gecompenseerd. Dus die komen voor eigen rekening van uh, de gebruiker. Als jij gewoon een lichte gebruiker bent... dan kun je dat wel behappen hier in hmm. Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Maar als jij eigenlijk veel zorg en ondersteuning nodig hebt... dan op een gegeven moment is de grens bereikt. Hoeveel extra um, zorgkosten zullen chronisch zieken krijgen... met de maatregelen die dit kabinet voorstelt? Hoeveel meer dan een gewone... Zieken zoals u en ik. Ja, wij verwachten eigenlijk het dubbele. Als er een indicatie is gegeven maar, van 200 euro per maand... voor de gemiddelde Nederlander... dan verwachten wij voor uh, deze groep chronistieke en gehandicapten... dat dat gaat verdubbelen en dat het kan oplopen tot uh, 400 euro. En dus, wat vindt u moeten gebeuren? Uh, de afgelopen vier jaar hebben we met het NIEBIT doorgereikt wat de consequenties zijn voor chronische en gehandicapten. Die gaan er al vier jaar meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Door de maatregelen die nu het kabinet neemt... gaan ze er nog meer op achteruit. En wat ons betreft is die grens bereikt en vinden wij dat onaanvaardbaar en vinden wij dus ook dat die groepen gecompenseerd moeten worden die uh, door deze maatregelen zo geraakt worden dat ze eigenlijk geen borging meer hebben op een inkomenspositie. Ik denk dat een hele hoop en gehandicapten tussen wal en schip gaan raken en dat we daarvan de consequenties met elkaar niet kunnen overzien. En kunt u die overzien? Wat gaat er gebeuren, denkt u, als dit door zou gaan? Uh, Chronisch zieken gaan meer zorgvragen. In plaats van namelijk dat ze gecompenseerd worden... en in staat gesteld worden om mee te doen... Euh, blijven ze thuis op bed liggen. Ja, en dan komen ze weer bij de zorg terecht. Mm. Dus in plaats van bezuinigen ga je dan eigenlijk meer uitgeven. Angelique van Dam was dat, directeur van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad. Ze was in gesprek met Jeroen de Jager. Straks de vereniging Eigen Huis. Die zijn woedend over nieuwe voorwaarden voor de nationale hypotheekgarantie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ze begrijpen dat maatregelen tegen milieuvervuiling onvermijdelijk zijn. Maar eigenaren van oldtimers vinden het niet eerlijk dat zij de rekening gepresenteerd krijgen. Kabinet Rutte 2 wil de wegenbelastingvrijstelling voor klassieke auto's opheffen. Plan leidt tot veel woede bij mensen die vinden dat ze een rijdend historisch erfgoed op de weg houden. Een petitie op internet is al door een kleine 40.000 mensen getekend. Dat die petitie zo massaal wordt ondertekend is niet zo gek. Want er worden heel veel mensen geraakt, zegt Harald Bresser van de Rijvereniging. Hoi Louis. De branchevereniging voor, zoals dat heet, de rijwiel- en automobielindustrie. 285.000 auto's van de 8 miljoen auto's die in Nederland rijk is, zijn ouder dan 25 jaar. Dus komen in aanmerking voor die vrijstelling van die motorrijtuigenbelasting. Nog wel, nog wel. U hebt er één, hè? Ja, één van de 285.000. Ja, een Fiat 500. 1972. Dat klinkt zelfs ouderwets, hè. Ja, het is ouderwets, ga lekker zitten. Een auto die je niet echt, tenminste ik niet echt dagelijks zou willen gebruiken, want daar is hij gewoon te langzaam en te kwetsbaar voor. Te lastig te bewerkelijk. Te lastig en te bewerkelijk, ja. En dat staal is ook niet echt van een dusdanige kwaliteit dat het een Nederlandse winter overleeft. Zo, nou, kres, hè? Kijk, boom. Goed geluid, hè? Kijk, een pakketje, daar gaan we. U heeft de petitie al ondertekend, hè? Absoluut. Als liefhebber zeg ik uh, een goed initiatief. Maar ook namens uh, voor mijn werk uh, Rijvereniging. Wij vinden ook dat, dat uh, het kind met het badwater wordt weggegooid. Want uh, echte liefhebbers, ik rij 800 kilometer per jaar met dit ding. Nou ja. Ik daar dan wegenbelasting voor gaan betalen? Dan wordt het snel een dure grap. Ja, ik heb één auto, maar ik ken echt wel mensen die meerdere auto's hebben. Ja, en als je dan ineens voor die auto's allemaal de, de volle meppen moet gaan betalen... is dat toch wel eventjes een, een domper op de feestvreugde. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben bij wijze van spreken hele weilanden volstaan. Handelaren, die worden het hardst geraakt. Ja, ik denk dat daar wel een soort van shake-out plaats zal gaan vinden. Maar is dat ook niet een beetje terecht? rijvereniging vindt eigenlijk dat uh, die auto's die... Uh, die dagelijks worden gebruikt, dat zijn vaak Mercedes'en. Kwalitatief hele goede auto's, 25, 26 jaar oud. En dan ook nog vaak met een dieselmotor, zonder roetfilter. Dus die dat stoten veel uit? Die stoten veel uit. Dat is echt slecht voor de luchtkwaliteit. En mensen die die auto's dagelijks gaan gebruiken, ja. Die maken natuurlijk een beetje misbruik. Of die gaan handig om met die regels. En volgens mij willen ze, als je nou zegt dat je iets met het milieu wil doen, moet je daar je, je pijlen op richten. En dan moet je toch iets, iets in stand houden voor de echte liefhebbers... die met auto's van 30, 40 jaar en ouder nog niet eens duizend kilometer per jaar rijden. Er is al een suggestie gedaan hè, vanuit de branche. Een zoveel rittenkaart. Ja, terugkeer van de 60 dagen kaart. Ja, dat, is iets... dat klinkt wel erg vorige eeuw, hoor. Ja, dat is het ook. Dat het moet toch maar gebeuren. Ja, je kan het natuurlijk wel wat moderner maken. Je kan met, met, je, met behulp van je DigiD zou je je op een website van de RDW aan kunnen melden... voor die dag ga ik, ga ik rijden. Dus u zoekt eigenlijk een app... Of zogezegd een oldtimer-chipkaart? Ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Zou zij het kunnen zien? Zo. So. Even terugschakelen. Ja, wat anders Rijden uh, de vernielingen natuurlijk. Harald Bressen was dat van de rijvereniging. In gesprek met onze verslaggever Louis Dekker. Veel meer autonieuws hier op deze zende. Natuurlijk bij de Tros in de auto's. Show vandaag om twee uur. De Vereniging Eigenhuis is verbijsterd over nieuwe regels rond de nationale hypotheekgarantie. Nu blijkt is een NHG-hypotheek alleen nog maar onder voorwaarden mee te nemen. Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigenhuis. Wat zijn uh, die voorwaarden trouwens? We kwamen er gisteren achter dat um, als je verhuist naar een nieuwe woning, dan zou je je hypotheek mee mogen nemen. De hypotheek die je vaak op tien jaar of langer hebt. Uh, maar dat blijkt opeens bij met, met de hele populaire NHG-hypotheek, de nationale hypotheekgarantie, niet zo te zijn. Dan moet je, uh, net zoals bij nieuwe hypotheken, toch een, uh, toch een nieuwe hypotheek weer afsluiten waarbij je gaat aflossen. Terwijl het, uh, de spaarhypotheek waar je misschien al tien jaar uh, mee bezig bent, ja, die moet je dan uh, stopzetten. En dat, dat maakt het verhuizen, de maandlasten van, uh, van een nieuwe woning opeens veel duurder. Want je moet een nieuwe hypotheek afsluiten en die nieuwe hypotheek is hoe dan ook uh, duurder en ongunstiger. Ja, nou nieuwe hypotheek hoort altijd bij een nieuw huis, maar de, de, de hypotheekvorm, dus de spaarhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek, wat eigenlijk iedereen met een hypotheek, met een, met een nationale hypotheekgarantie heeft afgesloten. Die, uh, die mag niet worden meegenomen, terwijl dat bij hypotheken zonder die uh, NHG uh, wel mag. En dat is eigenlijk tegen de afspraken in. En dat gaat over, uh, over een grote groep mensen. Want we hebben hier over 1 miljoen mensen die een hypotheek met NHG hebben. En even voor de yeah. duidelijkheid, die NHG, dat is een, een vangnet. Dat is een soort verzekering tegen werkloosheid, um, arbeidsongeschiktheid, overlijden, echtscheiding. Als je daar door een van die redenen je huis moet verkopen en je houdt een restschuld over... Dus het huis levert minder op dan, uh, dan je aan de hypotheek. Dan ben je gedekt. Staan. Dan, uh, dan ben je daar tegen gedekt. Maar die spaarhypotheken, uh, althans die, die hypotheek die je dus niet mee mag nemen... die vinden we toch ook allemaal een beetje gevaarlijk tegenwoordig? Nee, de spaarhypotheek is een hele veilige hypotheek. Dat is namelijk een hypotheek waar, waar je spaart voor de aflossing. Je lost alleen niet geleidelijk af, dus iedere maand een beetje... maar je lost in één keer af aan het eind van de looptijd. Ja, maar dat, dat wil de regering uh, klaarblijkelijk niet meer. Nee, want dat, dan hou je dus de hypotheekrente, die hou je, de renteaftrek, die hou je 30 jaar lang maximaal in stand. Dat mag niet meer voor hypotheken voor nieuwe hypotheken, maar het kabinet heeft altijd gezegd... het politiek, de politieke partijen en de campagnes... iedereen die zo'n bestaande hypotheek heeft... en daar vaak al jarenlang mee bezig is om te sparen voor die aflossing... daar komen we niet aan, dat is reeds dan de eerbiedigende werking. Want we gaan mensen niet dwingen tot contractbreuk, want dat is eigenlijk zo. Nou, dat gebeurt dus nu opeens wel. Ja, u vindt het aan de ene kant contractbreuk, daar word je toe gedwongen... en aan de andere kant vindt u het woordbreuk van de politiek. Dat is het. En uh, het zet een enorme rem weer op verhuizen. Want als je nu... Nou, zou... want dat zijn natuurlijk de, de, de volgende vragen. Uh, wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, wat voor gevolgen heeft dat voor de woningmarkt? En u zegt, uh, het helpt de woningmarkt niet. Het helpt hem zeker niet. Het zet hem een stap terug. Die NAG is juist bedoeld voor mensen met wat lagere inkomens. De, de, de starters, die hebben die veiligheid nodig. En als je uh, zo'n zo huis uh, hebt gekocht met NAG en je gaat verhuizen omdat je daaruit bent gegroeid, of omdat het moet, omdat je een nieuwe baan hebt gevonden in een ander deel van het land, dan wil je die NAG mee kunnen, kunnen nemen, dus die, die verzekering, die veiligheid. En dat kan opeens niet meer, tenzij je overstapt naar een veel duurdere hypotheek. Ja, en in deze tijd, we hebben het allemaal gehoord van stijgende lasten, is dit opeens een last van een paar honderd euro per maand die er al gauw bij komt. Dat wordt dus het... Het wonen in een ander huis van vergelijkbare prijsklasse... Uh, wordt dat opeens duurder, een paar honderd euro per maand. En daardoor zullen steeds, dus mensen steeds meer afhaken en zeggen... ja, dan hoeft het van mij niet meer, want ik kan het gewoon niet meer betalen. De noodkreet is uh, duidelijk. Nou ja, volgende week is er al een debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Dus wellicht dat het daar ook weer aan de orde komt. Ja, daar uh, moet het ook besloten worden. Ja, Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigenhuis. Dank u wel. Op dit moment vindt er een grote rampenoefening plaats... op de Maasvlakte bij Rotterdam. Teams uit verschillende landen van de Europese Unie... zijn bezig de gevolgen van een aardbeving en een tsunami te bestrijden. Behalve de hulpverleners doen er ook figuranten mee aan die oefening. Uh, wij zijn slachtoffers, figuranten, ja. Als slachtoffer ja, dan uh, moet je dat spelen van uh, wat er gebeurd is. En er is nu een chemicaliënongeluk uh, gebeurd... en wij gaan uh, worden afgespoeld. Het is uh, in het kader van een internationale oefening... Ik heb gehoord dat u door Polen wordt afgespoeld. Uh, dat is heel fijn. Tijdens een ramp is het, maakt het niet zoveel uit, denk ik, door wie afgespoeld wordt. Staan er staan de kleine lettertjes in het contract. Nee, ik heb ze nog niet kunnen vinden. Nee, nee Ik heb me even vluchtig doorgekeken en het ziet er wel verantwoord uit. En hoe moet u zich verder gedragen als slachtoffer? Ja, Er zullen inderdaad mensen uh, boos zijn, want ze zijn iets kwijt of in paniek. Want ze missen familie. Uh, kan allemaal. Het is uh, dit keer een internationale oefening van de Europese Unie. Ja, dat klopt. Is dat extra interessant? Uh, het is wel leuker. Uh, we hebben het inderdaad al vaker gedaan. Ook, uh, juist zien hoe andere landen hun, uh, hun openbare orde en veiligheid... Geregeld hebben. Een andere manier van benaderen, daar kunnen wij ook weer van leren. Buiten begint de spanning een beetje op te lopen. De oefening gaat zo beginnen. Maar het grappige, is, zegt Jens Paul: Al voordat het allemaal begonnen was, zag ik dat er dingen mis zullen gaan vandaag. Neem bijvoorbeeld de commando-tent. De mensen die daar aan het werk waren, die hielden alle informatie voor zichzelf. Ze gingen niet naar buiten. Dat betekent dat in de loop van de oefening, of misschien moet je zeggen. In de loop van uh, het bestrijden van een ramp dingen noodeloos vertraging oplopen. In real life, when you're coming from the Netherlands, you're coming from Germany, you're coming from Poland, you have your own way of working. Mm -hmm. Suddenly you have to work together. You have to use the techniques. De grote uitdaging van deze oefening is natuurlijk dat je als deelnemers uit allerlei verschillende landen op een of andere manier moet gaan samenwerken hier en. Uh, Jens Paul zegt dat is precies zoals het ook in het echt gaat. Stel je voor, je komt met z'n allen uit alle hoeken van Europa bij elkaar op een plek waar iets is gebeurd. Dan zul je het ook samen moeten zien te rooien. En dan gaan er dingen fout. Iedereen heeft zijn eigen cultuur, zijn manier van werken, taalbarrières. En het is helemaal niet erg als er dingen misgaan. Maar laat ze alsjeblieft hier misgaan en niet in het echt. Uh, one of the key things behind any disaster is logistics and communication and, and this is also what is being exercised here. De ene ramp is de andere niet zou je kunnen zeggen aan de andere kant zijn ze ook weer allemaal hetzelfde want waar het om draait is communicatie en logistiek en Jens Paul zegt dat is ook precies wat we gaan evalueren. We gaan niet kijken of een pomp wel goed is aangesloten en of een boor wel op de juiste manier is gehanteerd. Het gaat over samenwerking en meer in het bijzonder om internationale samenwerking. Ja, Een bijdrage van Roel Pauw die was dus vanochtend bij die nagespeelde tsunami... op de Maasvlakte in Rotterdam. Nog even de voetbaluitslagen, althans er was eentje gisteravond. Roda speelde met 0-0 gelijk tegen ADO. En vanavond zijn er ook nog een aantal wedstrijden in de Eredivisie. Ajax speelt tegen Vitesse, Willem II tegen Utrecht en PSV tegen Heracles. Allemaal natuurlijk te volgen hier op deze zender. En als u blijft luisteren, kunt u zo gaan luisteren... naar Peter en Mieke bij de Tros Nieuwsshow. En die hebben het natuurlijk ook over de koopkracht. Een beetje bezien vanuit enerzijds de economie... en anderzijds vanuit de communicatiestrategie. Wat Rutte ook al zei, dat had beter gekund... Ook bij het Tros Kamerbreed gaat het daarover. Niet zozeer over die communicatiestrategie, maar wel over de gevolgen van de koopkracht. Althans, de maatregelen die het kabinet neemt. Ton Heerts is daar te gast, FNV-voorzitter. En ook Alexander Pechtold komt langs de fractievoorzitter van D66. Nou, dat belooft een mooie dag te worden. Uh, blijf luisteren hier naar Radio 1. Tot ziens. Ik klik liever. Tikken. Nee, scrollen. Tappen. Tappen. Swipen.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 Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornald Maas. Met vanavond, van welke kunst houdt studio sportpresentatrice Dione de Graaf? Het Willem Breuker collectief begint aan zijn allerlaatste tournée. Olga Zuiderhoek, weduwe van Willem Breuker, vertelt over zijn nalatenschap. Loes Luca treedt met ze op. Vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Ik ben Nelleke Noordervliet en ik geloof in het leven voor de dood. We moeten hier en nu voor onszelf zorgen en voor elkaar.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 Huizenbezitters met de nationale hypotheekgarantie kunnen te maken krijgen met sterk stijgende woonlasten als ze willen verhuizen. Mensen met een NHG kunnen hun hypotheek alleen meenemen als die wordt omgezet in een annuïteitenhypotheek, waarbij vanaf dag 1 wordt afgelost. En zo'n hypotheek kan honderden euro's per maand extra kosten. Oudschaatser Erben Wennemars wil morgen een hardloopwedstrijd houden. Als alternatief voor de afgelaste New York Marathon. De Holland Run in Central Park is bedoeld voor de ongeveer 2000 Nederlanders. die de marathon hadden willen lopen. Wennemars zegt dat hij al zo'n 150 aanmeldingen heeft. De maatregelen in het regeerakkoord gaan chronisch zieken en gehandicapten duizenden euro's per jaar kosten. Dat zegt de koepelorganisatie CG Raad. De zorgtoeslag verdwijnt, het eigen risico wordt verhoogd en ook andere tegemoetkomingen worden geschrapt. En de Nederlandse spoorwegen roepen reizigers op in actie te komen... als medewerkers van de NS slachtoffer worden van geweld. Het geweld tegen NS'ers neemt toe. Zo werd vorig weekend in Geldrop... een conducteur door een zwartrijder bewusteloos geslagen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur varieert van 3 graden in Groningen... tot 7 graden langs de westkust... De komende uren raakt het vanuit het zuidwesten overal bewolkt en neemt de buienkans toe. Vanmiddag is het bewolkt en buig. In het westen is er ook kans op onweer. De temperatuur komt op de meeste plekken niet verder dan een graad of acht. De wind is meest matig en uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de westkust is de wind meer westelijk en vrij krachtig. Vanavond wordt het vanuit het zuiden op de meeste plekken droog. In de nacht kan langs de westkust een enkele bui voorkomen. In de rest van het land zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 6 graden aan zee tot plaatselijk 2 graden in het oosten. Morgen start vrijwel overal droog en met af en toe zon. Vanuit het zuidwesten neemt de walking toe en in de middag volgt regen. Het wordt 7 graden op de wallen tot 11 in Zeeland en er staat morgen een matige aan zeekrachtige zuidenwind. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is uh, 2,5 minuten over half negen. Tot 11 uur zijn we bij u. Wat gaan we doen? Nou, om 9 uur komt Hans van der Heuvel. Hij is uh, commissievoorzitter van de operatie Schoonschip. U weet wel over de bestuurscultuur in Noord-Holland. Er is namelijk weer een nieuw slachtoffer. Henri Meidan, die stapt op. Daarna komt Willem de Postman, zoals we hem hier noemen, Willem Post. Natuurlijk over de laatste stand van zaken in de strijd tussen Obama en Romney. Het elektronisch patiëntendossier, ja, daar is het weer. Maandag start een campagne om dat te promoten. Is dat een goed idee? En de wetenschappelijke haalbaarheid van de kabinetsplannen, dat zal u nog verbazen. Om tien uur komt Rob Zoutberg. Hij woonde vijftien jaar in Spanje, was er een lange tijd correspondent... en schreef een boek, Van Madrid naar de hemel. Dan De Kanon van de Taal, waarin al uw vragen worden beantwoord over taal. Bijvoorbeeld de vraag, kun je je moedertaal afleren? Dat nou, weet ik eigenlijk niet. Arie Storm die, uh, gaat een aantal boeken bespreken... en het laatste onderwerp zijn de wereldberoemde foto's van Co Rentmeester. Maar eerst gedonder in de glazen precies. Want de storm van kritiek op de inkomensafhankelijke zorgpremie werd gisteravond nog overstemd door het bericht van RTL dat de koopkracht heel fors zal kelderen. RTL Nieuws vroeg experts het regeerakkoord te bestuderen en zij kwamen tot de conclusie dat grote groepen Nederlanders de komende vijf jaar tot soms wel 20 en soms wel 30 procent minder te besteden krijgen. Veel meer dus dan de VVD en Partij van de Arbeid beloven in het regeerakkoord. Premier Rutte sprak gister tegen dat er sprake is van een koopkrachtval en het CBP, het centraal planbureau, dus, twitterde echter dat de door RTL berekende koopkrachtcijfers inderdaad mogelijk zijn. We hebben zelf nog even gebeld. En niet alleen inderdaad mogelijk zijn... maar het geldt ook niet alleen voor hele kleine groepjes. Dat gaat voor grotere partijen. Aangeschoven zijn om ons een beetje uh, nou ja, te helpen... begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Zijn de economen Arjo Klamer en uh, Jaap Koelewijn... tenminste, Arjo Klamer kan elke... Nou, oh, die is er. <hijen> ik, heb duur, ik heb de deur niet eens open nee, <hijen> Fijn dat u er bent. Okay. Goed. <hijen> ja. Oké. Okay. En uh, communicaties... Uh, Stratege Kij van der Linden. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Um, ja, Er, er wordt uitgebreid gecommuniceerd. Uh, Rutte heeft het over 2% erbij voor de minima. Hooguit uh, 0,6% minder voor twee maanden modaal. Terwijl iedereen die het vraagt zegt of ik kan het totaal niet berekenen. We hebben elk rekenprogramma erop losgelaten en we komen er niet uit. Of het gaat dus over cijfers ja, soms wel in extremere gevallen van 20-30%. Meneer Koelevan, wat is er nou aan de hand? En dat loop ik me ook af te vragen. Er komt bij dat bijvoorbeeld voor chronische zieken het nog weer extra vervelend uit zou pakken. Ik denk dat uh, de grote valkuil van die hele operatie zorgverzekering is of inkomensafhankelijke zorgpremie is dat het een partij van arbeid wens was om dat in het systeem te krijgen. Nou, ik vind dat uh, economisch gezien een hele slechte maatregel, want het is een verkapte vorm van inkomstenbelasting. Noem het dan ook zo. He, want er gaat geen prikkel vanuit dat je minder gaat gebruiken. Het stuurt niet op betere organisatie van de zorg. Uh, de marktwerking gaat en passant overboord. Dus kort en goed, ik vind deze oplossing die het kabinet heeft gekozen... heel duidelijk politiek ingestoken. Maar als econoom vind ik het te gedrocht. En als je iets wil doen aan... Uh, want het is de wens van de Partij voor Arbeid... Uh, dat een inkomensafhankelijke zorgverzekering zou komen. Of zorgpremie zou komen. Ja, dat is nu ingekomen en... Het tweetjes is binnengehaald, maar ondertussen pakt het slecht uit... omdat je niet hebt doorgerekend in het algemeen wat het kost. Want je hebt de contouren geschetst, maar niet de uitwerking berekend. M meneer maar het, het gaat over bedragen uh, tot als je ongeveer 70.000 euro verdient... zo rondom de 500 euro per maand die je zou moeten betalen. Ik ben maar eens even gaan rekenen. Dat zit, uh, dan gaat het ongeveer over 10% van je bruto. En dus waarschijnlijk wel weer uh, nou ja, veel meer procent nog, dus van je netto-inkomen. Dat, dat is toch vrij bizar. Ja, ik heb net ook uitgerekend dat het ook die consequenties voor mij heeft. Want ik zit in dus oh. uh, ik ga ook wel uh, zo ongeveer dat uh, achteruit. Ik vind het wel een goede maatregel. Ja? Ja, um, ik vind het... Uh, als Ik spreek uh, enerzijds als econoom. Hè, ik zeg dat het goed is dat we begrijpen dat uh, kost, uh, ziekte, uh, de hele zorg is gewoon heel duur Dat kost ons gewoon happen met geld. Ja. En ik vind het terecht dat mensen zoals ik dan wat meer gaan, daarvoor gaan betalen. Dat we ook weten hoe kostbaar het is. Dus ik vind dat signaal op zich wel heel duidelijk. Uh, we moeten daar ook keuzes over maken. Willen wij die zorg zo duur? Maar dit duur? soort percentages? Nou, dat is, dat is wel heel grof. Hè? Dat is wel heel stevig. We praten normaal over nou, tienden van procenten ja. met koopkracht. En nu praten we tientallen procenten. Nou ja, ja, een derde maar... hoor je dan ja, wel. Dat is, dat dat lijkt, ik weet niet precies hoe daar, uh, men daarbij komt. Ik ben het ook eens met mijn collega... dat deze berekeningen zeer speculatief zijn. Ja. En dat echt mensen, serieuze mensen er niet echt aan wagen omdat het al zo complex is en zoveel dingen meespelen. Dus je moet er erg voorzichtig mee zijn. Maar ook als... Uh, ik vind zelf dat, dat, dat je juist door de belasten wat uh, meer te leggen... bij de hogere inkomen, dat vind ik geweldig. Ik lach er ook een uh, suf over... dat een VVD-kabinet uh, uh, hier dan uh, het initiatief voor neemt... en daarin meegaat. Ik vind het ook geweldig eigenlijk... Maar tegelijk denk ik ook, ja, die jongens zijn wel heel snel gegaan... en dat vonden we geweldig. Ja. Maar ja, nu merk je dat je daar wel uh, voor gaat betalen... want het is onzorgvuldig, het is niet goed doorgedacht. En ze kunnen met deze storm niet goed omgaan. Kan je van Dus, dus we gaan weer terugdraaien ah. en dan past het gewoon waarheid van het kabinet aan... Voordat ze op het Bordes staan. Ja. Ik wou van naar Kai ja. van der Linden, want die zit daar ook aan tafel. Communicatiestrateeg. Ja, premier Deuter gaf zelf toe dat hij niet goed heeft ingeschat... hoe die maatregelen zouden vallen binnen zijn partij. Hij zei letterlijk, volgens mij was het gisteravond in Lunteren... ik geloof niet dat deze week de tekstboeken ingaat... als een schoolvoorbeeld van crisiscommunicatie. Nog een beetje badinerend natuurlijk, maar ik denk dat hij toch de boel flink heeft onderschat. Nou, een mooier eufemisme heb ik in jaren niet gehoord. Ik sluit me meer aan bij de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Rutte weet het gewoon niet meer. Ik bedoel, dit is, ze hebben echt gewoon geen idee. Ik heb nog nooit eerder zo'n kabinet... en eigenlijk mag je nog niet eens van een kabinet spreken... want dat moet nog op het bordes staan. Dat is wel een kleine kans. Dat, dat ze dat ja. niet gaan halen dinsdag. Die zo snel van totale euforie naar totale rampspoed is gegaan. En dat komt vooral omdat ze uh, uh, ontzettend veel onduidelijkheid hebben gecreëerd. Kijk, we wisten allemaal dat we moesten bezuinigen. Maar iedereen weet dat er een verschil is tussen... we moeten bezuinigen en jij moet bezuinigen. En als je een burgerij die al heel veel op haar bordje heeft gekregen... de laatste jaren, als je daarvan verwacht dat, uh, dat ze de broekriem aantrekken... dan moet je wel heel duidelijk zijn. Dan moet je heel duidelijk zeggen... en je kunt best ook een appel doen voor mensen van... Joh, je, je moet, uh, de zwaarste schouders moeten wat extra gaan dragen. Pertje. Wat de sterkste schouders. Nou ja, ik ben wat zwaar, dus. He, dat, <laughs> yeah. ik, uh, Speak for yourself. Thank you very much. <laughs> um, he, dan, dan, uh, je kunt dat appeal best doen, maar dat hebben ze niet echt gedaan. Um, en en die, ja, die onduidelijkheid. Kijk, als, als een crisis een brand is, is, is uh, onduidelijkheid de zuurstof. En, en vooral ook omdat ze. Na de vele vragen deze dag geen duidelijkheid hebben kunnen verschaffen, wordt het steeds en steeds erger. Meneer Kulouwijn, normaal gesproken bij allerlei regeringsmaatregelen ja. schuift er onmiddellijk iemand aan die de zaak ongeveer voordat men überhaupt al tot een uitspraak komt... de zaak door naar het Centraal Brandenbureau brengt... dan komen die cijfers weer terug, dan wordt er weer doorgeonderhandeld... dan gaat het over misschien 0,3, 0,2 procent. En dan hier zou je dit soort maatregelen nemen met dit soort gevolgen... en dan heeft niemand afgevraagd hoe het dan verder gaat. Mag ik, ik mag een voorbeeld trekken vanuit de corporate hoek. Uh, grote bedrijven nemen veel over en dan hebben ze jarenlang... Zit één bedrijf achter andere bedrijven aan... en dan is het zover en dan heb je de deal getekend. Alleen moeten we het een George gillings het boekenonderzoek. Dan hoort de accountant vrijdagmiddag 5 vijf uur. We willen maandagmorgen negen uur het rapport. Dat wordt gedaan, want er kan een vette rekening worden gestuurd. Maar dan kun je er vergif op in nemen... dat er natuurlijk een week of een jaar later een lijk uit de kast valt. Nou, dit is het lijk uit de kast van de kabinetsformatie. Men wilde dolgraag die inkomensafhankelijke premie... Daar valt veel voor en tegen te zeggen. Ik ben het met Arjo Klamer eens... dat mensen die meer geld hebben, meer moeten betalen. Maar doe dat dan via de belastingen, denk ik dan. Maar dan kan je niet verkopen. Het toptarief gaat omlaag. En we wilden zo graag het nieuws brengen. Het toptarief gaat omlaag. Zorg is duur, daar moeten we ook wat aan doen. Maar met de inkomensafhankelijke premie... lossen we dat probleem niet op. De zorgconsumptie en het overaanbod van zorg. Ja, daar maar, moet je op sturen. Ja. Maar dat is kijk, dat is altijd zo met nieuwe kabinetten. Er zijn altijd bezuinigingsmaatregelen die pijn doen, dus altijd ophef. Maar ja. ik denk het verschil hier is dat het kabinet natuurlijk uh, op, op afgelopen dinsdag bij Pauw Witteman nog uitlegde... dat ze op een bijna on-Nederlandse manier... een nieuwe soort onderhandelings hadden gevoerd. Hey? We gaan niet meer compromissen ja. sluiten. We zijn vrienden. Ja. Nee, we gaan niet meer compromissen sluiten, gaan maar uitruilen. uitruilen. Ja. Ja. En wat je, wat je nu lijkt te zien, is als je twee partijen hebt... die ideologisch ver uit elkaar staan... en die gaan grote stukken uitruilen... Ja, dan kunnen de cijfers wel eens heel erg uh, uit de pas gaan lopen. En ik denk dat dat ook gebeurd is. Hè. Ze hebben echt grote dossiers. Nou, jullie krijgen uh, ontwikkelingshulp... Wij krijgen het veiligheidsdossier. Jullie krijgen zorg, wij krijgen onderwijs. Ja, maar dat gebeurt toch nooit zonder dat er een financieel deskundige aan tafel zit. Ze zijn te snel ja. gegaan. Ze maar zijn, zijn gewoon te gewoon snel gegaan. Ja, ja. Absoluut. En ze hebben, doel, ze zijn, het zijn ingenieurs die zeeweringen aanleggen... en denken, nou, we gaan eerst een pakij in het water gooien... en dan gaan we kijken of, wat überhaupt de effecten zijn. Maar ik vind het zelf ook ja. de hele, de hele, uh, hele uh, uh, aanpak... Hè? dat je dus met elkaar van tevoren alles gaat uh, dichttimmeren. Dus van tevoren al die maatregelen nemen... Waarom zeggen ze niet in een regeringsverklaring? Wij neem, hebben voornemen om uh, zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. En we gaan vervolgens in de komende paar jaar kijken hoe dat nou moet. En dat je dat niet zo vastlegt. Ik vind als je zo concrete afspraken maakt. Dus eigenlijk is het hele regeringsinitiatief. Uh, de regeringen uh, uh, regering al klaar als ze uh, ingesteld worden. Ja. Want alle maatregelen liggen vast en er moet alleen maar uitgevoerd worden. Dat is toch een gekke manier van aanpakken? Bij nader inzien was die. Die brug die steeds op de achtergrond stond, ja. die nog in aanbouw was... en waar Zouden nog de. geen asfalt op lag, ja. was wel heel erg symbolisch. Ja. Ja. Ja. Speelden, we speelden, we speelden die ligt aan Diggelen. Ja. speelt nog wat anders mee. Het is ineens een bezuinigingsmaatregel. Hè. Het is puur herverdeling. Ja. Per 2014. Dus we hadden best kunnen zeggen... wij zijn voornemers iets te doen met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat schrijf je op een a dat zijn wij van plan. En dan ga je per wijze mensen bij elkaar zetten die erover nadenken. En die komen ja. dan misschien na een half jaar tot de conclusie. Nou, het kan niet of dat zijn de gevolgen. Ja. Je hebt zoveel specifieke groepen, de langdurig zieken. En dat zijn er een miljoen in Nederland. In Nederland heb je al een miljoen diabetes. Ja, maar dan hebben we het alleen over ja. de zorg. Maar ja. tot deze maatregelen, als je dus ja. verder gaat kijken, dit gaat natuurlijk op alle terreinen, blijkbaar. Ja. Ja. Maar ja. kijk, ze wil natuurlijk, hè, de VVD wilde scoren met de inkomstenbelasting. Kijk, eens top toptarief omlaag. Nou goed, een beetje morgen dan met de hypotheekrenteaftrek. Dat is maatregel 1. Volgens kom je met een andere inkomensmaatregel. Zorgverzekeringen. En dat heb je niet doorgerekend. Ja, en dan, on, dan zie je dus in dit hele complexe Nederland... met zoveel knoppen waaraan de overheid zit te draaien... dat je dus gewoon niet doorhebt waar ergens in het systeem... Kort maar kan Maar het gaat verder dan de VVD. Hè? Tot een paar dagen, eigenlijk tot gisteren was het alleen de VVD. En iedereen zat een beetje likkebaard en te kijken. van, hè? Bijna met een net goed gevoel. Maar die koopkrachtplaatjes en die, uh, die, die, die, die, het verhaal van vanmorgen... van die, uh, van die uh, kosten voor uh, gehandicapten en chronisch zieken... dat raakt natuurlijk de, PA, uh, de Partij Nogal, van ja. hè? de Arbeid achterban. De koopkracht verliest tot 30 procent. 30 procent is voor de lage inkomens. Hm. Dus wat je nu krijgt, is een kabinet dat nog niet eens op het bordes heeft uh, gestaan... heeft van links tot rechts de hele achterban van, van uh, elkaar vervrijd. Dat is dan wel weer eerlijk... Ja, maar dat, dat, uh, <laughs> dat, dat is eerlijke verdeling. Ja. Je, ja. Dat is maar, echt, ja. Een, ja, echt een nivellering als je daarover wil praten. Maar Wij, ik zou het toch uh, nog even in groter verband mh. willen plaatsen. Want we gaan er allemaal vanuit, uh, de Pvd, uh, PvdA en de VW gaan ervan uit dat we moeten bezuinigen. Nee, dit is geen bezuiniging. Die zorgverzekering is geen bezuiniging. Nee, dat ben ik met je eens. Maar de rest. Maar, uiteindelijk het moeten we 1000 euro per Nederlander moeten gaan bezuinigen. Hè, 17 miljard. Ja. Dus uh, ergens moet het vandaan komen, 1000 uh, uh, euro moeten we ophoesten. Oh. Maar waarom eigenlijk? waarom zitten we zo stevig op, dat, uh, op die lijn... dat iedereen duizend euro moet gaan bezuinigen in deze tijd... waarbij het in Zuid-Europa slecht gaat... waar uh, de IMF ons oproept van doe dat nou niet... waar tal van economen zeggen dat bezuinigen op dit moment... voor Duitsland en zeker ook Nederland is onverantwoord. Wij zouden juist moeten gaan st stimuleren. Wij moeten juist de koopkracht verhogen. He, waarom? Omdat we dan eigenlijk zorgen dat Europa uit, uh, uit het gat uitkomt waar, waar we nu in zitten. We gaan het beleid voeren. Steeds meer economen geven dat aan. Dat onverantwoord is in het internationaal verband. Daar worden, dat wordt niet meer bevraagd. We zijn nu allemaal ja. uh, in rep en roer nee. over de consequenties. Maar dank je de koekoek. Maar ik zou zeggen, trek het wat breder. En stel de vraag is, moet deze bezuinigingsoperatie wel? Ja, dan, dan kom je aan de heilige norm die overigens wetenschappelijk gezien tot de 3% bouwen is van de, de, de maar Dat je moet 3%, maximaal 3% maximaal en 0% in een stabiele economische omgeving. Uh, nou, Nederland zit op uh, 3,5% op dit moment, 4%. We lenen tegen het 1, 2% en heel, op de hele korte termijn is dat gratis. Ja, dus, Niemand vraagt zich af, he, want die 3%-norm is ooit in de jaren 90 bedacht. Eigenlijk met de achterliggende agenda, wij moeten Spanje en Italië uit de euro houden... want ja, het, die ja, knoflooketers ja. wereld er niet bij hebben. Ja. Nou ja, vanuit Frankrijk dan maar wel. Want euro is een Frans-Duitse gedachte. Um, en we zitten dus nu met z'n allen met een relic uit het verleden. Het enige wat het nog een beetje houvast geeft... is de 3%. Terwijl de onderbouwing daarvan... Ja, is niet reëel. En, nee. uh, als en nu merken we dat we daar de, de, de, de Europese, de Nederlandse economie verder in... in het, uh, uh, ik geloof te, te niet zozeer kapot, kapot bezuinig maar... Nou, we gaan natuurlijk nee, maar, Wat er wel, kijk, bedoel, u heeft al meteen aangegeven bij de start... u bent bereid de uh, uh, duizend euro uh, schoon en waarschijnlijk ook wel twee... en wel uh, drie begrijp ik ook <coughs> ongeveer uit uw verhaal in te leveren. Ja. En dan moet je van die minima gewoon verder afblijven. Nicole Wijn, hartelijk dank. Tot een andere keer weer. Ja. Voorzichtig, rem bij de deur. Die koele wijn neemt afscheid, die moet ja. nog ergens anders heen. Ja. Ja. Um, en, en ja, dus wel die maxima aanpakken en die minima, wat ga je daar dan maar mee dat, doen? Nou ja, dat, ik vind zelf op zich, dat, dat, ik, ik ben wel wat van, uh, van de overtuiging... dat het een, een, een betere herverdeling van inkomen wel gepast is. De rijken hebben zich hmm. ongelooflijk verrijkt in de afgelopen periodes. Nou, het is wel goed dat we dat eens wat gaan corrigeren. Ik vind dat wat eerlijker. Ik denk een eerlijke samenleving. Waar de verdeling wat eerlijker is, is een gelukkige samenleving. Maar wat niet klopt, is dat we dit eigenlijk doen. Uh, dus daar ben ik voor. Maar wat ik niet vind, is dat we door die bezuinigingsoperatie in te zetten... dat we met z'n allen erop achteruit gaan. Dat de werkloosheid toe zal nemen. Dat de productiviteit uh, zal afnemen. Uh, terwijl we juist eigenlijk zouden moeten zeggen... Nederland, uh, stimuleer je economie. Neem je verantwoordelijkheid. Uh, laat halonen verhogen. Wat in Duits dat zou het ook moeten gebeuren, gebeuren, omdat we dat internationaal recht moeten trekken. We ja, moeten maar de zorgen... rijken rijke zijn de enigen die erop enige? gaan. Ja. De, de rijken zijn de enigen die niet geraakt worden door deze bezuinigingen. De hele nou. rijken, ja. Ja, de hele, hele rijken. Rijke. Ja. Ja, en moet je er st... wel hond, meer dan 130.000 uh, ja, euro maar goed, goed als, als, als u het over zijn de, de, de rijken heeft, mensen met... dan denk ik al snel over de miljonairs. Ja. En het probleem van, uh, van, van deze uh, maatregelen is dat het ook vooral de middenklasse treft. De middenklasse is, die de, de, de, de, de telegraaflezer... Ja, ik zit er nog steeds net, net in, ja. In die ja, klasse. ik ook. Uh, maar dat is een hele brede groep. Ja. En, en uh, wat je ziet, dat iedereen wordt nu across the board uh, geraakt. Dus er is geen enkele groep die, die tevreden is. Nou, en dat is uh, opmerkelijk dat dat zo snel veranderd is. Komt het vaak voor dat werkelijk een imago van een club... namelijk uh, inderdaad afgelopen maandag... iedereen had toch zoiets. Dat zijn jonge, frisse jongens. Die veertigers, die, die, die gaan het falen van de revanche nemen... op het falen van de, van de, van de politiek. Precies, Amsterdam. Ze, ze kunnen iets met z'n tweeën. Dat staat voor het land Lodewijk, op die manier. Lodewijk je erbij Ex de Je kan de dus toekomst. het probleem zonder gekissenbis op gaan ja. lossen en dan valt ik, het zo binnen drie dagen aan scherven. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zelfs het kabinet Balken en de 1 met de LPF... heeft een langere witte gehad dan dit kabinet. Dit is echt ongekend. En het is gewoon omdat ze, die, omdat ze er niet goed over nagedacht hebben. En ik vind het onbegrijpelijk. Hè? Een Stef Blok, een Henk Kamp, Mark Rutte, de Great Communicator. Oh. Ik bedoel, dit zijn toch niet de minsten. Dit zijn de VVD-corriveeën dat die dit niet hebben zien aankomen. Maar gaan ze dit niet rechttrekken? Gaan ze niet weer toch wat, wat toegeven en wat veranderen? Zullen ze dat dan wel moeten? Nou, kijk, als je zegt van, vanuit crisisoogpunt moet dat. De, de wet is: ze moeten die onduidelijkheid nu wegnemen. Maar het leuke van dit uh, probleem, vanuit communicatief oogpunt, is dat de politiek natuurlijk een rol speelt. He, en je, je hoort de P van der Aal dagen zeggen. luister eens, de handtekening staat eronder. Ja, We gaan het Samen niet veranderen. tevreden met dit? Uh... Nou, ik denk dat hij na, na, na volgend weekend. Uh, uh, als hij ziet dat de, de, zijn achterban 30% in koper achteruit gaat. dat hij ook achter zijn oren gaat krabben. Ja, het, uh... En als dat niet gebeurt, moet iemand dat voor hem doen. Ja. Want er moet wat gebeuren. Maar ja, de oppositie zit natuurlijk likkenbaardend uh, klaar. Nou ja, die hebben dus ook een achterban waarbij uh, veel klappen gaan vallen. Hè? Maar goed. Um... En ook Kleineberg zit hier ook aan tafel van zorgverzekeraar ONVZ. Ja, dat is... nou, ja Dagenlang beheerste dus die verwarring over die inkomensafhankelijke zorgpremie eh, en het eigen risico, die discussie. Maar ja, nou blijken ook de zorgverzekeraars zich te verzetten tegen weer een verandering van het zorgstelsel. Ja. Dus ja, wat staat u zo tegen in die, die strijd de, tussen de inkomenspolitiek? en de even, even voor de ja. goede orde. Uh, ik zal dat zeggen namens overzet. Uh, ja. We hebben nog niet uh, gezamenlijk gesproken. Dus ik kan nog niet optreden voor uh, de hele markt. Maar ik denk dat veel van mijn collega's wel hetzelfde erover zullen denken. Maar dat ja. moeten we nog even afwachten. Uh, ja, wij zien uh, een aantal punten in dit, uh, in dit voorstel wat gedaan is... waar we toch uh, onze wenkbrauwen bij fronsen. En... Uh, met vindt name dus zo slecht aan. <laughs> nou, ja, Koepelenwijn formuleerde het net: van ja. dit is gewoon een belastingmaatregel. Ze hebben niks anders. Maar hij zei ja, ook: er wordt dan. ook een, een, een streep gehaald door het stelsel. Ja. Het ziektekostenstelsel, wat we in 2006 hebben ingevoerd, Ja, daar wordt toch een ernstige aanslag op gepleegd. En in 2006, u weet het allemaal nog, toen kwam van het oude ziekenfondsstelsel. Ja. Dat vonden we niet goed. Uh, we zeiden nee, er moet een, een vorm van marktwerking komen, gereguleerde marktwerking. Er moet concurrentie tussen de zorgverzekeraars ontstaan. En dat komt dan echt ten goede van de klant, van de verzekerde. Want die verzekeraars moeten hun best doen om die klanten naar zich toe te trekken. En nu ja. wordt er van u verwacht dat u aan uw klanten vraagt... zeg wat verdien je en daar plakt u een stempel op. Nee, nee zo, is, zo okay. erg is het nog. Zo nou, wordt ja, het geëlimineerd. Maar dat, die, die kracht die in het huidige stelsel zit... namelijk die concurrentie tussen die verschillende zorgen... en die is behoorlijk fors, kan ik u uit eigen ervaring ja. zeggen... die wordt natuurlijk sterk verminderd als je straks maar kunt concurreren... op een premie van 250 euro. Dat is 20 euro per maand nou, dan zal mijn concurrent misschien uh, 2 euro duurder of goedkoper zijn. Ja, dat zal voor de Nederlander niet echt een prikkel zijn... om dan te zeggen, nou, dan ga ik maar eens overstappen en Dan, dan hebben we het over de laagst betaalde. Nee, ik bedoel, het, nee, nee. Nee. voor iedere nee. Nederlander. Het, ja, voor het, Nederlander. Het, het systeem gaat zo dat straks... 255 euro betaald gaat worden aan uw verzekeraar. Dat is de premie die u gaat betalen. Allemaal, alle Nederlanders, oh. rijk en arm. En daarnaast gaat de Belastingdienst, via uw loonstrookje... de rest inhouden. Dat ziet u helemaal niet meer... Alleen op het loonstrookje staat dat, maar u heeft geen idee... dat dat geld dan de, de betaling is voor de kosten voor de zorg. Dus wat je ziet is dat bij een lage premie... dat stelsel onderuit gehaald wordt in zijn concurrentiekracht. Ik denk dat dat heel jammer is. En twee, dat er geen relatie is voor de klant, voor de verzekerde... tussen uh, de kosten van de zorg die echt de pan uitreizen... en slechts dat kleine beetje wat hij maar betaalt aan premie. Het gaat eigenlijk meer eerder lijken dat die zorg eigenlijk niks kost. Want je hebt geen, geen goede relatie met die zorgkosten. Je doet het voor een paar tientjes per maand. En uh, uh, in Nederland zul je zien dat uh, niemand zich meer druk maakt... Ja, maar over dat is alleen omdat het niet apart gespecificeerd is juist, door, het, uh, door de, de ja. maatschappij. Ja. Ja. Maar je hoeft maar op je loonstrook te kijken. En daar staat het natuurlijk. Maar daar staat gewoon een, een bedrag wat ingehouden is. En de relatie, dat is mijn stelling... de relatie die je daar moet voelen met de kosten van de zorg... die is een beetje weg. En waar, hoe gaan die zorgverzekeraars daartegen in het geweer Nou, dat weet, nogmaals, ik weet dat niet. Ik, ik spreek even namens ja. over Maar we gaan er in ieder geval volgende week over spreken... hoe hiermee om te gaan. Kijk, verzet is een groot woord. In ieder geval gaan we eens een overleg uh, met, <lacht> met de minister. Dat lijkt me de eerste. Ja, maar u wilt toch geen belastingkantoor worden? Nee, want dat is een tweede. Misschien mag ik dat even uitleggen. En dat, daar heb ik zelf zeer grote bezwaren tegen. Dat is niet alleen dat die premie inkomensafhankelijk wordt, maar ook het eigen risico. U weet, we moeten als zorgverzekeraars een eigen risico inhouden. Ja. Nou, dat is nu 220 euro, gaat volgend jaar al stijgen naar 350. Maar in de plannen wordt dat ook inkomensafhankelijk. Verdien je weinig, ga je een lager eigen risico betalen. Verdien je veel, ga je een eigen risico betalen. En dat wordt waarschijnlijk neergelegd bij die zorgverzekeraars... die dat dan maar moeten gaan bepalen... En daar heb ik heel veel bezwaar ja, tegen. Want daar nee. moet je namelijk de mensen naar hun inkomen Juist, gaan door, vragen. Juist, dan Ik wij niet. zorgverzekeraar ja. de, de, de, ja. de inkomensgegevens moeten kennen. En ja. die kennen we niet en die willen we ook niet kennen. Okay. Kijk van der Linde, hoe komen ze hier uit? Want kijk, kijk uh, iedereen die uh, spreekt, uh, er is geen deskundige die niet aan het woord komt. Die zegt nou het is onhoudbaar, het is allemaal onzin, dit moeten ze terugdraaien. Behalve de twee heren die zeggen nee, ja. dat uh, gaat allemaal hartstikke goed zeg. <coughs> We moeten twee dingen doen. Eén, ze moeten het grote verhaal vertellen. En twee, ze moeten nu garanties geven, keiharde garanties... voor ondergrens en bovengrens qua bezuinigingen. Eén, het grote verhaal. Ze moeten weg van de detaildiscussie die nu ook hier aan tafel gevoerd wordt... over alle bezuinigingen, wie dat raakt. Zelfs de bezitters van oldtimers die uh, dreigen nu naar het Malieveld te gaan... omdat ze hun auto's moeten inleveren. Dus het kabinet moet terug naar het grote verhaal. Luister eens iedereen. We zitten in een crisis... We moeten bezuinigen, de sterkste schouders... in mijn geval de zwaarste schouders... moeten de grootste lasten dragen. Twee, ze moeten wel garanties bieden. Luister eens, de plannen zijn nog niet uitgewerkt... maar wij garanderen u, burger... dat het koopkrachtverlies... maximaal x zal bedragen. Dus niet meer dan 5% of niet meer dan 6%. En, burgers, wij garanderen u dat uh, uw zorgpremie niet meer zal stijgen dan x... en oldtimersbezitters, u mag lekker blijven doorrijden met uw auto. Dus kortom, garanties geven om rust terug te brengen... en ook de noodzaak voor verandering. Die moeten ze communiceren. Want ik ben het eens met de economen die hier aan tafel staat... ik wil ook best wel inleveren. Maar ik, ben niet, uh, ik stel geen prijs op die totale onduidelijkheid en verwarring die nu heerst in de markt. Tot slot, meneer Klamer, uh, Van der Linden noemt uh, 5-6 procent uh, inkomensachteruitgang. Is dat überhaupt acceptabel? Nou ja, um, hangt van af waar je zit. Ja, maar, natuurlijk. Uh, maar, uh, uh, en maar, maar over het, het algemeen. Het, nou ja, het over het over het het dat algemeen... soort percentages praten. <laughs> Want dat is ongekend. Ja, ja, dat precies. is wat we nu merken. Het is een heel radicaal kabinet. We hebben dat nog niet zo eerder meegemaakt. <laughs> ze nemen in één slap, zoals de zorgverzekeraars aangeven, schakelen ze eigenlijk de marktwerking uit. Want de marktwerking is daarop gebaseerd. Dat wordt eigenlijk onderuit gehaald, ja. radicaal. Radicaal met dit soort uh, koopkracht uh, ingeven. Dat is radicaal. De telegraaf staat er nog niet zo ver vanaf met de nee, markt. Dat is wel opmerkelijk. Dus <laughs> uh, nou ja, het is een, uh, het is een uh, verbijsterende uh, gegeven. Maar uh, ik ben het wel eens met wat Kai net zei. Van, uh, je okay. moet Wij zijn u hartelijk doen. dank. Uh, maar staan ze nou op het bordes maandag? Ik ja, zou het we niet uh, weten. Staan ze op het bordes? het de Kai van der Linden, Arjo Klammer, Jaap Koelewijn en Erno Kleinenberg. Heren, hartelijk dank. Ik hoop een beetje licht in de. Duitsland zal er de komende week nog vol overgaan. Hartelijk dank en wij zijn er naar 9 en weer. De strijd om het Witte Huis.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 Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey Jos, wat aan jij van personeelszaken. Hi. Luister nog even over je pensioen. In de twee zoiets in Paul Koolen, Kunjang Yang Lau 10. Die ik het iets in zullen, snap je? Ja, als het over je pensioen gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Deltaloid helpt met tips waarop je moet letten bij je pensioenoverzicht. In gewoon Nederlands. Kijk op deltaloid.nl slash kritisch. Kritisch. Op het juiste moment. Deltaloid. Shh, De geheimen van Barsnet. Ik wil niet meer dat je met zo iemand praat, goed? Hij wilde alleen maar mooi zeggen. Kom, Misha, we gaan. Waar is Misha? Hij was net nog in de zin. Misha! Een tv-serie over één dorp. Één